2 uur. NTO Radio 1 Met Max van Wezel. Nog nooit gehoord van Fancy Bear en Cozy Bear? Nou, dat gaat zo veranderen. Luister naar de vrijzinnig protestantse radioomroep. en Human, Jord. Naar Argos dus. Na het nieuws met Dorald Megens. In Turkije is journalist Sahin Alpay alsnog vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot levenslang. voor betrokkenheid bij de mislukte koem in 2016.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 De spitsstroken op de A1 bij Deventer worden nog dit jaar omgezet in normale rijbanen. De aanpassing is onderdeel van een plan van minister van Nieuwenhuizen om de file druk te verminderen. Daarvoor is 100 miljoen euro uitgetrokken. Uiteindelijk wil ze 80 kilometer aan spitsstroken omzetten in normale rijbanen. Dan gaat ze onderzoeken of bestaande spitsstroken met behulp van slimme camera's sneller open kunnen. En verder wil de minister sensoren plaatsen bij tunnels om ongelukken met te hoge vrachtwagens te voorkomen.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 Het weer in het noorden is het zonnig, in het zuiden kan het nog licht sneeuwen... en de temperatuur ligt rond het vriespunt. De wind is krachtig tot hard. Vanavond en vannacht opklaringen bij min 5 graden. Morgen overdag zonnig, alleen in het zuiden kan het dan nog bewolkt blijven... bij 1 of 2 graden boven nul. Er is verkeer, Nou, dat is er eigenlijk altijd wel, maar wat voor verkeer? Sean Bakker. Stilstandverkeer op dit moment op de A28... vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk, 3 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten.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 Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op ofhorneman.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes. Uw woz waarde gestegen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Nederlandse vissers hebben in de jaren zestig een vrij leven. De hele week op zee en vissen maar.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 Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het wekelijkse speurneuzenprogramma van NPO Radio 1 vanuit het gloednieuwe radiohuis in Hilversum. Vandaag hebben we het over Russische beren, beren die computers hacken, Fancy Bear en Cozy Bear. Heeft u er nog nooit van gehoord? Nou blijf dan luisteren, want we leggen het uit. Maar eerst het raadgevend referendum van komende woensdag. Het referendum over de WIV. De wet die de inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden geeft... om op grote schaal digitale informatie te tappen. Ik maak me zorgen over cyber. Ik maak me zorgen over politieke en publieke beïnvloeding... door statelijke actoren. Rusland is uh, helaas een van de landen die daarbij hoort. Ik ga ervan uit dat er landen zijn, Rusland en andere landen... die geïnteresseerd zijn in gegevens van Nederland... Daar moeten we ons ontzettend goed tegen wapenen. Ja, ik vind dat een serieuze dreiging. Het komende referendum gaat over de invoering van de sleepwet... die inlichtingendiensten meer digitale bevoegdheden moet gaan geven. De nieuwe wet is echt heel belangrijk voor de veiligheid. Echt cruciaal dat die bevoegdheden er komen voor onze veiligheidsdiensten. Wij hebben deze wet nodig als AIVD... om ook naar de toekomst toe bij te kunnen dragen... aan de veiligheid van Nederland en de Nederlanders. Als deze wet er niet komt... Kunnen de inlichting en veiligheidsdiensten op de kabel niet. Dat kan niet in deze tijd. We zullen eerst eens even ons inzetten... om te zorgen dat mensen gaan stemmen bij het referendum. Wat mij betreft ook gaan stemmen voor de WIF op 21 maart. En willen wij het land veilig houden? Dan hebben we echt als Nederland nodig... dat die veiligheidsdiensten deze bevoegdheden krijgen. Dat is echt ontzettend belangrijk. En dat was Mark Rutte. In de discussie over de nieuwe wet, de WIF... Speelt de digitale dreiging die uitgaat van Rusland een grote rol? Hier aan tafel Argos collega's Sanne Terlinge en Huub Jaspers, die de reportage hebben gemaakt, die u zometeen gaat horen. Een reportage over Russische hackers, toch, Huub? Dat is nog maar de vraag. We hebben onderzoek gedaan naar het lekken van duizenden e-mails naar Wikileaks. E-mails van de Democratische Partij tijdens de presidentsverkiezingen in Amerika in de zomer 2016. En. Um, dat waren e-mails die eigenlijk aantoonden dat de democratische partij top Bernie Sanders had benadeeld ten opzichte van Hillary Clinton, hè, de, de andere kandidaat, zeg maar. Ja, ik kan het me herinneren, het leidde tot zeer grote commotie binnen de democratische partij in Amerika, ook tot het aftreden van de partijvoorzitter. Ja, en er werd meteen geconcludeerd dat Russische hackers die e-mails hadden buitgemaakt en aan Wikileaks hadden gegeven. Klopt dat dan niet, Sanne? Nou, we zijn in de technische details gedoken, de, de openbare technische details. En daar zitten er een aantal tussen die in ieder geval haak staan op het officiële verhaal. Het is het dus helemaal niet? Dat gaan we ook niet zeggen. Uh, maar wel dat het verhaal zoals het nu verteld is, van hup, er zaten twee beren in de computer, die haalden e-mails eruit... Uh, en die gaven die aan Wikileaks. En uh, de Democraten en Crowdstrike, hun beveiligingsbedrijf... die sprongen er meteen bovenop om heldhaftig dat allemaal te voorkomen. Nou, daar kan je wel wat vraagtekens bij zetten. We hebben hier in Nederland ook gezien... dat de Russen soms iets te snel van Snoede plannen worden beschuldigd. Denk aan onze oud-minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra... die zeker meende te weten dat Poetin op herstel van het Sovjetrijk uit is, Hup. ja. Ja, dat bleek ook gewoon een verhaaltje te zijn dat hij verzonnen had. Omdat hij uh, iets wilde bereiken daarmee. Nou, hij nou, had moet het gehoord we, van iemand. Maar... Nou, nou, moeten we natuurlijk ook weer niet uh, gaan beweren dat Poetin een lievertje is. Hè. Natuurlijk uh, kun je er allerlei vraagtekens bij trekken. Maar, maar de, de manier waarop automatisch eigenlijk als er iets is dat de Rus in de schoenen geschoven wordt... Ja, dat... Uh, dat blijkt vaak niet te kloppen. Sanne, ja, er zijn meer van dit soort affairetjes geweest, ook in Nederland. Er was nog die digitale aanval op een uh, aantal banken... die aan de Russen werd toegeschreven. En dat bleek ten onrechte te zijn, hè? Ja, dat was een, een DDoS-aanval. Die vond plaats vlak nadat uh, Nieuwsuur en de Volkskrant... Een grote onthulling hadden dat de AIVD... Uh, die Russische hackersgroep Bear had gehekt. Er werd meteen gezegd, nou, alle banken plat... dat moet dan een wraak van die Russische hackers zijn. En dat bleek uiteindelijk gewoon een uh, 18-jarige jongen in Oosterhout... die daarvoor van zijn bed werd gelicht. Ja, en Oosterhout, dat, dat ligt een weg van Moskou en uh, Novosibirsk. Maar laten we gaan luisteren naar jullie reportage. We kregen dus niet te horen wie die e-mails van de Democraten... wel aan Wikileaks heeft doorgespeeld, Huub. Nee, helaas niet. Daar zijn we niet achter gekomen. Maar we hebben toch een aantal dingen ontdekt. Ik denk toch dat het spannend is om te blijven luisteren. Ik ook. Maar, uh... En nu is het stil. Een beetje aanloopprobleempjes in een nieuwe studio. Maar... Het had een feest voor de democratie moeten worden. De democratische conventie waar Hillary Clinton tot presidentskandidaat werd verkozen. Maar Julian Assange wist de feestvreugde danig te temperen. WikiLeaks publiceerde duizenden e-mails, waaruit bleek dat de Democratische Partij die andere kandidaat Bernie Sanders systematisch had tegengewerkt. De publicatie van de gelekte mails en het opstappen van de partijvoorzitter, het was een prachtcadeau voor concurrent Trump. De Democratische Partij is gehackt. Voorjaar 2016 ontdekten twee Russische hackersgroepen op hun server, Cozy Bear en Fancy Bear. In de zomer lekt WikiLeaks duizenden gestolen e-mails. Behoorlijk in verlegenheid gebracht door de affaire, wijst Hillary Clinton Rusland aan als het lek. We know that Russian intelligence services, which are part of the Russian government, which is under the firm control of Vladimir Putin, hacked into the DNC and we know that they arranged for a lot of those emails to be released. Poetin zit erachter. Hij haat Hillary Clinton. En hij wil dat Trump de verkiezingen wint. I was on the way to winning until Russian WikiLeaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me but got scared off. Dat is het verhaal van Hillary Clinton over de hek van de Democratische Partij, de DNC. And the evidence for that is, I think, um, compelling, persuasive. So I mean, you just can't make this stuff up. Ons verhaal over de Russische hek begint herfst 2017... in een appartement ergens in Amsterdam. We zitten aan een grote houten tafel, midden in de kamer. Er is eten bezorgd, stoofvlees, aardappelpuree en wintergroenten. Ik heb Fanta, Lipton Tea. Do you have wine? Also? I don't know. Um, We used to. Mr. Weeby, Kirk, schenkt me een glas zelfgebrouwen bessenlikeur in. Hij is de jongste van onze twee gastheren. 72 is hij. Wit haar, beige jasje. Echte gentleman. En dan is er ook nog Mr. Binny, 74. Een beetje introvert, maar met ondeugende ogen alsof hij je stiekem wel door heeft. Hij zit in een rolstoel en schuift daarmee aan het hoofd van de tafel. My name is Bill Binney. I've spent 36 years in the intelligence business uh, uh, and I rose up to be the technical director of uh, analysis of the world at NSA. We zitten te tafelen met twee voormalig medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst de NSA. Bill Binney was technisch directeur inlichtingen. Kirk Wiebe senior onderzoeker. Het is niet aan te zien. Alleen een foto in de hal verwijst naar hun oude baan. Een staatsportret van voormalig inlichtingenbaas James Klepper. Ze hebben hem op zijn kop gehangen. Binnie en Wiebi zijn klokkenluiders. In 2001 zijn ze opgestapt. Vlak na de terreuraanslagen van 11 september. We zijn met ze in contact gekomen omdat we iets wilden vragen... over de NSE voor een ander onderzoek. We hadden er nooit over nagedacht om de hek op de Democratische Partij te onderzoeken... Maar tijdens het etentje blijkt dat Binnie en Wiebe grote vraagtekens zetten bij de officiële lezing. Dat de Russen het hebben gedaan. Dat maakt ons nieuwsgierig. Binnie en Wiebe zijn eigenlijk de voorgangers van klokkenluider Edward Snowden. Ze vertrokken toen ze ontdekten dat de NSA de terreuraanslagen gebruikte... om op grote schaal informatie te gaan verzamelen van Amerikaanse burgers. En dat is een verhaal van onze and so onze constitution en de worldwide. We zouden het heel lang kunnen hebben over wat er toen gebeurde. Met als dieptepunt de ochtend in 2007. Toen Binnie uit de douche stapte en werd omsingeld door FBI-agenten met getrokken pistolen. Maar als we dat doen, komen we nooit bij de Russische zijkas. Dus dat deel slaan we even over. Net als het eten zelf. We pakken hem weer op bij het moment vlak na dat Kirk. Tijdens het eten zeggen we gewoon Bill en Kirk, De pompoentaart heeft opgediend. We'll have to make sure we moeten zorgen dat we genoeg hebben. See, spoons either. <laughs> Bill pakt zijn laptop erbij om zijn verzameling powerpoints te laten zien. Die tonen aan waar de NSA allemaal toe in staat is. This is metadata. This is a content down here for digital network. The email and stuff like that. Zo so gaat dat als je bij twee nsa klokkenluiders op bezoek bent. Fairview is a worldwide program. As is Stormbrew. En ik heb alle tap points in de wereld voor twee programma's. Kirk doet de afwas, terwijl Bill de ene sheet na de andere laat zien. Wereldkaart met puntjes erop, netwerkverbindingen... een piramide van spionageprogramma's met onderaan een programma... waarmee je kunt zoeken in alle informatie die de NSA heeft verzameld. Het duizelt ons, ziet Kirk. Even als je geen viewgraphs van Snowden... Because they're kind of geeky. Collect it all. That's all you need to know. Of what NSA's ethic is. Collect everything. Nu komen we dus weer bij de Russische hek van de Democratische Partij. The point of it is. Don't let anything go uncollected. Het punt is. Als Russische hackers hebben ingebroken bij de Democraten, dan heeft de NSA daar bewijs van, zeggen Bindi en Wibi. Het is niet zo dat de NSA real-time alles ziet, maar ze verzamelen alles. From everybody. En ze bewaren ook alles, minimaal vijf jaar. Dus de hack moet terug te vinden zijn. En als je nou zou willen zoeken op de DNC-hack, wat zou je dan nou moeten invoeren? Voer je dan gewoon DNC in? Of voer je dan het IP-adres van de Democraten in? Hoe werkt dat? Je uh, zou de IP-adres van de DNC-server and any other key terms you want to look for in text like dnc you do that also Wat zie je als je dat intikt? Well you get all the items in the database that contain those terms Even voor de duidelijkheid dit is een ingekort versie van de avond Het etentje duurde namelijk tot namiddernacht oud NSE medewerkers Bill Binnie en Kirk Wiebe onderbouwen hun verhaal... met documenten van de NZ zelf. We krijgen ze na afloop op een USB-stick mee naar huis. You want it all? Binnie is niet zomaar een klokkenluider. Hij is de afgelopen jaren meerdere keren gehoord... als getuige deskundige de officiële instanties. De Duitse Bundestag, het Britse House of Lords... en onlangs was hij op de koffie bij Mike Pompeo. Nu minister van Buitenlandse Zaken, maar toen nog de directeur van de CIA. Dat betekent natuurlijk niet dat we het verhaal van Binnie en Wiebi klakkeloos overnemen. We hebben de technische details doorgenomen met verschillende netwerkexperts. Die bevestigen dat de NSE achteraf sporen van de DNC-hek kan terugvinden. Dat is precies waarom klokkenluiders Binnie en Wiebi argwaan krijgen. Allerlei partijen, de democraten zelf, cybersecuritybedrijven... maar ook anonieme bronnen binnen de inlichtingendiensten... wezen meteen naar Rusland... Maar niemand kwam met het dataspoor dat dat zou bewijzen. Die argwaan groeide toen politici allerlei oorlogstaal gingen gebruiken. Senator McCain bijvoorbeeld. act we is attack. En dat gebeurde vooral nadat WikiLeaks al die mails van de Democratische Partij publiceerde. Dat is namelijk wat deze hek zo ernstig maakt. De gehackte informatie wordt ingezet als wapen tegen een politieke partij. Terug naar NSC klokkenluiders Binnie en Wiebi. Je zou kunnen denken dat zijn twee gefrustreerde ex-medewerkers. Maar ze zijn niet de enige die zich zorgen maken over het gebrek aan bewijs voor de hack. Ze horen bij een groep van 30 inlichtingenveteranen. VIPs noemen ze zichzelf. Veteran Intelligence Officers for Sanity. Ja, voormalig medewerkers van NSA, CIA en FBI zijn bezorgd. Ze schreven samen een memo voor Obama, toen die nog president was. Het bewijs dat er zou moeten zijn is afwezig. Anders zou het zeker worden vrijgegeven. Ook omdat dit gedaan kan worden zonder bronnen of methodes in gevaar te brengen. Daarom concluderen wij dat de e-mails gelekt zijn door een insider. Een insider bij de Democratische Partij... Daar komen we zo nog op terug. Op 6 januari vorig jaar kwamen drie Amerikaanse inlichtingendiensten... de CIA, de FBI en de NSA... met een gezamenlijk rapport dat een einde moest maken aan de hele discussie. We hebben groot vertrouwen in onze inschatting... dat de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU... materiaal dat zij verworven hebben bij de Democratische Partij... hebben doorgegeven aan Wikileaks... Moskou koos Wikileaks. hoogstwaarschijnlijk vanwege Wikileaks zelfverklaarde reputatie voor authenticiteit. Dat betekent dus dat ze geen bewijs hebben, zeggen voormalig NSA-medewerkers Benny en Wibi. Ze vallen over de term groot vertrouwen. We hebben het rapport met Benny en Wibi doorgenomen. Ze schreven zelf ook inlichtingrapporten. You state initially everything you clearly know. En you say, this is what I can show by evidence, directly, period. Een rapport hoort dus te beginnen met de feiten. We hebben eens geteld hoe vaak het woord inschatting... assess of assessment... voorkomt in dat rapport van de inlichtingendiensten. 95 keer. En 7 keer staat er nog de kwalificatie groot vertrouwen bij. Dan hebben we ook nog gekeken... of er woorden tegenkwamen waaruit blijkt dat de diensten ergens zeker van zijn... We weten, we hebben gezien, zeker, feit, bewijs. Nul keer kwamen we dat soort woorden tegen in het rapport. Echt, helemaal nergens. And that's what you basically have in this report: no substance, no beef, no, no evidence, just uh, opinion, hearsay and uh, garbage. Het is alsof één en één automatisch bij elkaar worden opgeteld in alle verhalen over Russische hacks. De democraten zijn gehackt, ze zeggen dat het de Russen zijn. Wikileaks heeft e-mails gepubliceerd van de democraten. Nou, dan heeft Wikileaks dus samengewerkt met Russische hackers. We hebben geprobeerd uit te zoeken wat er bekend is over hoe Wikileaks aan die e-mails komt. Dat was best lastig, want Wikileaks staat erom bekend dat ze nooit hun bronnen bekend maken. Ik heb wat interviews teruggezocht met Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Die zegt steeds dat het in ieder geval niet de Russen zijn van wie jij de e-mails gekregen heeft. We can say our source is not de Russian en het is not state party. Dat zou ik ook zeggen, als ik e-mails van de Russen had gekregen. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij ze van een tussenpersoon heeft gekregen en dat die het dan wel van de Russen heeft gekregen. Er is een voormalig Britse ambassadeur, Greg Murray. Hij is ook een supporter van WikiLeaks. En hij zegt in een radio-interview. Dat hij de bron van de e-mails kent. The source of these leaks, these emails, has nothing to do with Russia at all. The source of these emails comes from within official circles in Washington D.C. You should look to Washington and not to Moscow for the source of these emails. Dan is er ook nog Seymour Hersh, de beroemde Amerikaanse onderzoeksjournalist, die eind jaren 60 over het My Lai bloedbad bericht in de Vietnamoorlog en de doofpad. En hij onthulde ook de marteling van terrorismeverdachten door Amerikaanse militairen. In de Abu Ghraib-gevangenis. Nou, die Hirsch, die heeft dus ook bronnen binnen de FBI. I have somebody on the inside who will go and read a file for me. This person is unbelievably accurate and careful. He's very high-level guy. He'll do a favor. You're just gonna have to trust me. Een gesprek van Hirsch is stiekem opgenomen. Het is te vinden op YouTube. In dat gesprek vertelt hij dat de FBI bewijs heeft dat een medewerker van de Democraten contact heeft gezocht met WikiLeaks. contact WikiLeaks. in sample. sample, emails and said I want money. Dus iemand binnen de Democratische Partij heeft contact gezocht met WikiLeaks. En dat was in dezelfde periode dat die Russische hackers in de computers van de Democraten zaten als het verhaal van Hirsch klopt, hè? Jij ja, hebt het hem gevraagd. Hallo? Hallo, dit is Sanne Terlingen van Dutch Public Radio. Aha. Uh -huh. Are you Simon Hirsch? Yep. Ja, ik heb hem meerdere keren gebeld. Listen, uh, thank you. Goodbye. Maar hij gooide steeds de hoorn erop. En die ambassadeur Murray en Wikileaks? Die geven ook niet thuis. We hebben nu dus twee klokkenluiders, oud-medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE, die zeggen dat er geen sprake is van een Russische hack, maar van een lek. En een rapport van drie Amerikaanse inlichtingendiensten zonder steekhoudend bewijs. En degenen die de e-mails van de Democraten hebben gepubliceerd, Wikileaks dus, die zeggen ook dat de Russen er niet achter zitten. Maar daar hebben we ook weer geen bewijs van. En de Democraten zeggen wel dat het de Russen zijn, want president Poetin heeft een hekel aan Hillary Clinton. Maar die hele redenering is dus gebaseerd op een verondersteld motief. Als we ons omdraaien. Stel nou dat het niet de Russen zijn die de e-mails van de Democratische Partij aan Wikileaks hebben gegeven. Zouden de democraten dan een motief hebben om naar de Russen te wijzen? We hebben die vraag voorgelegd aan Jelle van Buren. Onderzoeker aan het Institute of Security and Global Affairs van Universiteit Leiden. Misschien om te proberen de aandacht van de inhoud van de e-mails af te leiden. En het te vervangen door het thema de Russen proberen heel doelbewust de verkiezingen te beïnvloeden. En dan haal je ook meteen Wikileaks en Trump erbij. Ja, op het moment dat allemaal van dat soort e-mails naar buiten komt... en je hebt al die inbraak um, in je computer uh, gehad... en Trump is op dat moment wel je tegenstander. Um, de verhouding tussen Wikileaks en Clinton is nooit een hele gezellige familiaire geweest. Dus daarmee heb je eigenlijk een aantal keurige vijanden op een presenteerblaadje liggen... die je kunt proberen in te zetten in de verkiezingsstrijd. Gebeurt zoiets? Van Amerikaanse verkiezingen weten we... dat het toch nog net ietsje harder eraan toe gaat dan bijvoorbeeld in Nederland. Het kapotmaken van je tegenstander... is standaard ingrediënt van elke campagne aanpak. Daar heeft Amerika vrij lange traditie op. We moeten niet te veel gaan speculeren, benadrukt Van Buren. Want er ligt wel gewoon een rapport van CIA, NSA en FBI. En de Russen hebben een lange historie van desinformatie. Maar hij zegt ook, als je iemand wilt beschuldigen dan wordt een beschuldiging aan het adres van de Russen wel het makkelijkst gepikt. Ja, Rusland is natuurlijk traditioneel een heel fijn vijandbeeld... want we hebben er 40 jaar ervaring mee. Wat dat betreft is Rusland, gevreemd als tegenstander, vrij makkelijk te doen. Wat nou de meeste ophef veroorzaakte uit die gelekte e-mails... is dat de top van de democratische partij Clinton bevoordeelde... ten opzichte van Bernie Sanders, die andere democratische kandidaat... Een DNC-medewerker die fan is van Bernie Sanders, die heeft dus ook een motief om te lekken. Als dat gebeurt dus, dan is het heel logisch dat de democraten de aandacht willen afleiden van de interne strubbelingen. Ik denk dat die e-mails een beeld bevestigden van Clinton dat veel mensen al wel hadden. We hebben het er ook over met Ilko Bos van Roosentaal, Voormalig correspondent in Washington en nu presentator van Nieuwsuur. En niet alleen van Clinton, van Hillary Clinton, maar ook van... Alle mensen daaromheen, dat ze weinig tegen kritiek konden. Dat ze eigenlijk vonden dat partijbestuur een vehikel was van de Clintons onderweg naar nog meer macht. Dat ze zo'n Bernie Sanders eigenlijk maar niets vonden en op hem neerkeken. Kwam het Clinton dan ook wel goed uit hè, toen die discussie ontstond over hoe de top van de Democratische Partij was omgegaan met Bernie Sanders. Om ineens naar Rusland te wijzen? Ja, dat denk ik wel. Hillary Clinton heeft na de verkiezingen wel eens gezegd dat de schuld van haar nederlaag ligt bij de FBI, de KGB en de KKK, de Klan. Dus de Clintons hebben per definitie de neiging om de schuld voor alles wat verkeerd gaat in hun leven bij iemand anders te leggen. Ilko nuanceert zijn antwoord ook weer meteen. Of ze het daarmee hebben opgepompt, dat weet ik niet. Alleen kijk, er zijn directe vertrouwelingen van Trump. Zijn nationale veiligheidsadviseur is een van de belangrijkste banen in het Witte Huis die een misdrijf hebben gepleegd en dat hebben toegegeven. En al dat liegen ging allemaal over contacten met Rusland. Dus dat is de andere kant van het verhaal. U luistert naar Argos. Vandaag proberen we te achterhalen wat er nou echt gebeurd is... bij de hek van de Democratische Partij... vlak voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De officiële lezing is dat Russische hackersgroepen hebben ingebroken e-mails hebben gestolen en die aan Wikileaks hebben gegeven. Maar twee voormalig medewerkers van de NSE wezen ons op het gebrek aan bewijs. En nou lijkt Hillary Clinton ook nog eens een motief te hebben... om de Russische activiteiten groter te maken dan ze misschien wel zijn. We merken dat het heel lastig is om experts aan de praat te krijgen... over het idee dat het misschien niet de Russen zijn. Aanhangers van Trump die willen wel. Maar veel redeneringen zijn gebaseerd op wantrouwen tegenover de elite... Niet op bewijzen waar wij mee verder kunnen. En tja, de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben natuurlijk wel uitgesproken... dat zij geloven dat het de Russen zijn. Er is in Amerika een enorm Rusland-onderzoek gaande. En misschien presenteert openbaar aanklager Muller over een week wel een stevig onderbouwde aanklacht tegen zes Russische hackers. We weten het gewoon niet. Nu klinkt het misschien alsof we niks spannends boven tafel gaan krijgen. Maar blijf vooral luisteren. Want nu gaan we spitten in technische details waarover we nog niemand hebben gehoord. Wat ben je aan het doen? Ik ben een hash aan het invoeren. Wat is dat? De democraten die hebben, toen ze ontdekten dat ze waren gehackt... hebben ze een cybersecuritybedrijf ingehuurd, Crowdstrike. Um, die heb ik benaderd voor meer informatie, maar dat willen ze niet geven. Um, maar hier op hun website... Uh, daar hebben ze allemaal technische informatie opgezet over die hack. Die ben ik nu aan het toetsen. En die hashes? Um, Kijk, hier. Dat is eigenlijk een hele lange code. En ja. iedere malware die heeft een unieke code. Je kan niet zomaar iets in de malware aanpassen, want dan verandert die code ook. Uh -huh. En Crowdstrike heeft deze codes dus online gezet. Ja, voor alle types malware die bij de Democraten zijn aangetroffen. Als ik het goed zie, dan heeft die Fancy Fancybeer drie van die codes achtergelaten. Hesjes. Hesjes. En die hesjes, dat is dus eigenlijk het bewijs dat de Russen achter de inbraak zitten. Uh, nou, ze geven aan welke malware er is gebruikt. En, en deze types malware, die wijzen dan weer naar de Russen. Naar Vincent no. Oké. Okay. Ik ben Ricky Gevers. Ik werk bij Red Sox Security. En wij doen daar onder andere incident response. Gevers legt uit hoe een beveiligingsbedrijf te werk gaat als er malware wordt ontdekt. Incident Response houdt in dat je een bedrijf dat gehackt is uh, helpt... om zo snel mogelijk te weten wat er aan de hand is binnen het bedrijf... en die hacker ook weer zo snel mogelijk naar buiten te krijgen. We zijn een radioprogramma. Kun je eens voordoen hoe een hack klinkt? Tik, tik, tik, tik. Dat was het uh, ongeveer. Een hack, een echte goede hack, die, daar merk je helemaal niks van. En um, stel nou, uh, jullie worden gebeld door een politieke partij hier in Nederland... en die zeggen, wij zijn gehackt. Wat zijn dan de eerste stappen die je zet? Je begint letterlijk met een intake, dus gewoon vragen wat er aan de hand is. Dus wat die mensen vermoeden dat er aan de hand is. En vervolgens ga je een realistische inschatting maken. En dat begint vaak dus dat je echt naar het netwerkverkeer in het bedrijf gaat kijken. En dat ga je goed bestuderen om te zien... Uh, wat daar plaatsvindt en waar de data van het netwerk eigenlijk naartoe gaat... en uh, met wie er gecommuniceerd wordt in feite. En zodra je dus iets ziet wat niet klopt, ga je dat verder uh, uitpluizen. Binnen een dag zagen beveiligingsbedrijf Crowdstrike en de Democraten... dat het Russen waren, zeggen ze. Ze schrijven dat ook op hun website. Ze hebben het over twee geavanceerde vijanden. Fancybeer en Cozybeer. Cozy Bear, daar hebben we het vandaag niet over. Dat is een andere hackersgroep. Die was onlangs in het nieuws omdat de ivd bij hen zou hebben meegekeken. Met de webcam. Maar met de Wikileaks e-mails hebben ze niks te maken... volgens de inlichtingendiensten. Die zijn gestolen door Fancy Bear. Uh, Fancy Bear is een groep die ook wel APT28 wordt genoemd. En die is vermoedelijk vanuit de Russische GRU... dat is de Militaire Inlichting- en Veiligheidsdienst al daar. En uh, die houden zich dus bezig met uh, puur het verzamelen van inlichtingen. En hebben zij een kenmerkende werkwijze... Uh, ze hebben kenmerkende uh, malware vooral dan die ze gebruiken. Dus uh, dat is een bepaalde methode eigenlijk die zij gebruiken voor het versleutelen uh, van, de, van het verkeer dat zij naar buiten toe sluizen. En daar kan je ze heel goed aan herkennen. Hier, ik ben nou die hesjes van de malware die is gevonden. Bij de Democraten. Nou, die ben ik nu aan het kopiëren. Jezus. Ik ik 4, invoeren. 8, 4, 5, 7, 6, 1. Ah, ja, <laughs> dan nog langer. Ik kopieer ik dus gewoon. En die kopieer ik uh, hier naartoe. Dat is een website van uh, VirusTotal. Via de zoekfunctie kan ik die hash daar invoeren. Kijk. Mm -hmm. Dan zie je nu dat 48 antivirusprogramma's uh, deze malware herkennen. Mm -hmm. Het is external malware. Mm -hmm. uh, dat is. Malware die inderdaad heel veel door Fancy Bear wordt gebruikt. Mm -hmm. Ga ik hier naar de details. Hier, oh, dan zie je de okay. aanmaakdatum. Oh ja, 25 april 2016. Ja, om tijdstip. twee voor elf ochtends. 10 uur 58. Ja. En als je die andere nou invoert? De andere malware die is aangetroffen op de servers van de Democraten... blijkt ook X-Tunnel malware. En er is X-Agent malware. Die horen bij elkaar... X-Tunnel regelt de transport van data naar buiten toe. X-Agent doet het spionagewerk. Met die malware van X-Agent is iets vreemds aan de hand. Als we de hash invoeren op Fiverr's Total... zien we dat die is aangemaakt op 10 mei. Dat is opmerkelijk. Omdat beveiliger CrowdStrike toen al was ingeschakeld door de Democraten. In interviews zeggen zowel de Democraten als CrowdStrike... dat Falcon, het antivirusprogramma waarmee CrowdStrike hackers opspoort al op 5 mei werd geïnstalleerd. Crowdstrike was duidelijk al aan de bak. In de database van de Amerikaanse kiescommissie... vinden we dat de democraten in het verkiezingsjaar... meer dan 400.000 dollar aan het bedrijf hebben betaald. Die betalingen beginnen op 5 mei. Dat is dus vijf dagen voordat die X-agent is aangemaakt. Ik heb die aanmaakdatum van X-agent nog eens extra gecheckt. Ook bij Crowdstrike zelf zegt ze dat daar niet mee gesjoemeld is... Fancy Bear heeft een spionagetool dus aangemaakt onder de neus van CrowdStrike. We hebben dit aan CrowdStrike voorgelegd. Maar ze willen geen antwoord geven. Het wordt nog gekker. Dat blijkt als we bellen met Alexis Doré-Jonca in Montreal. Hij is de baas van het security intelligence team van ISET... een ander cybersecurity bedrijf. Hij doet al jaren onderzoek naar Fancy Bear... en bemachtigde ook de broncode van de X-agent malware... One of their tools, Xagent, uh, had its uh, source code leaked or made available for a short period of time. We had a copy of it. We found it a few years ago. Als ISA de code heeft, dan hebben anderen die ook. En wie die broncode heeft, kan hacken en dan doen alsof hij Fancy Bear is. The attack might be attributed to Fancy Bear by some analysts. But in fact, could have done it. Dat wil niet zeggen dat het is gebeurd, benadrukt door K. Maar het kan wel. Dat X-agent is gevonden is al lang geen bewijs meer dat iets een Russische hek is. Sterker, als je wil doen alsof je een Russische hacker bent... dan is het imiteren van Fancy Bear een voor de hand liggende optie. Als die hele timeline rond de hack dan ook nog eens zo vreemd is... dan horen de alarmbellen af te gaan. Ik denk dat je onto something. iets mean, bent. Misschien the de leak van... We zetten nu wel allerlei vraagtekens bij deze hek. Maar de cybersecurity-experts die we spreken... benadrukken tegenover ons dat ze echt wel veel aanvallen zien van Fancy Bear. Allerlei grote heks worden aan Fancy Bear toegeschreven: De hek van TV St. Monde in Frankrijk. De Bundestag in Duitsland, WADA, de Anti-Doping Agency. En recent ook de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De Democratische Partij past prima in dat lijstje. Wel opmerkelijk is dat de FBI zelf de servers niet mocht onderzoeken. De democraten hebben de FBI gewoon de toegang geweigerd. Dat zegt James Comey, toen nog de directeur van de FBI in een hoorzitting van de Senaat. Do you know why you were denied access to those servers? Multiple requests at different levels. Ook opvallend is dat de Democraten het nieuws over de hackende Russen zelf naar buiten hebben gebracht via de Washington Post. Daar zegt hun beveiligingsbedrijf CrowdStrike dat er maar twee documenten zijn gestolen. Twee. Geen tienduizenden e-mails. Fancy Bear brak eind april in op het netwerk en richtte zich op de research naar de oppositie. Het was deze inbraak waardoor het alarm afging. De hackers stalen twee faals. De Democraten zeggen zelf ook niks over de gestolen e-mails. De Democratische Partij zegt dat er geen toegang is verkregen... tot persoonlijke informatie. En suggereert dat de inbraak traditionele spionage was. Als je terugkijkt, dan zie je dat de Democraten pas zeggen... dat de Russen e-mails hebben gestolen... op het moment dat Wikileaks die e-mails publiceert... Hun campagnemanager zit s'avonds meteen bij CNN. Met de boodschap... We hebben van experts gehoord dat de Russen dit doen om Trump te helpen. Laten we eens kijken wie de link tussen Wikileaks en de hack voor het eerst legt. Hallo. Hallo, it's us. Hi, ah, yeah. We zijn weer bij NSE-klokkenluider Bill Binney. Hij heeft onderzoek gedaan naar Gucci Fatouh. We hebben data, karaktercounts, timestamps en dingen om te kijken... van Guccifer II, wat we did. Voordat u denkt, waar hebben ze het nou weer over? Guccifer II is een hacker die zomaar ineens uit de lucht kwam vallen. Eén dag nadat de Democratische Partij bekend maakte dat ze gehackt waren door de Russen. De drie Amerikaanse inlichtingendiensten... koppelen Guccifer II aan de Russische militaire inlichtingendienst. Hij roept zelf heel hard dat hij gewoon een eenzame Romeinse hacker is... Maar ik claim dus wel dat hij degene is die de Democratische Partij hackte. Ik ben vereerd dat Crowdstrike mijn skills zo hoog inschat. Maar in feite was het makkelijk. Heel makkelijk. Kutsje vertoe heeft een webblog. Daarop plaatst hij allemaal documenten die van de Democraten komen. En treiterige reacties. Shame on Crowdstrike. Denken jullie nou echt dat ik bijna een jaar in het netwerk van de Democratische Partij zit... en dan maar twee documentjes opsla? Geloof jullie dat echt? Hier zijn een paar documentjes van de vele duizenden die ik heb binnengehaald... toen ik de Democratische Partij hackte. De rest van de documenten, duizenden files en e-mails, heb ik aan Wikileaks gegeven. Ze zullen ze snel publiceren. De documenten die Gucci vertoeplaatst komen weliswaar van de Democraten... maar het zijn niet de DNC-mails die Wikileaks later publiceert. Het zijn andere documenten van andere personen. Wikileaks, gefeliciteerd met je tiende verjaardag. Julian, je bent echt heel cool. Hou je taai. Guzje lijkt vooral bezig om heel duidelijk te maken... dat er een link is tussen de hek van de Democratische Partij en hemzelf. En daar laat hij ook allerlei Russische sporen bij achter. Kan ik de verkiezingen beïnvloeden? Hij opent zijn allereerste blog met een Russische smiley. Documenten die hij plaatst zijn bewerkt in een Russische versie van Word en ook gebruikt hij een Russische VPN verbinding. We looked basically at the time stamps and the numbers of the characters that were in each of the files and just to calculate how long it took to pass the data, how fast it was going. Bill Binney is in de download data gedoken van de lading documenten die Gucci Vertu heeft gepubliceerd. Daarmee heeft hij berekend wat de verzendsnelheid was. De snelheid waarmee de bestanden zijn gekopieerd van punt A naar punt B. Uh, we de was 49,1 megabytes not bits, bytes per seconde. De conclusie? De data zijn in ieder geval niet gedownload vanuit Amerika naar Rusland. En eigenlijk is de snelheid ook te hoog voor een hack vanuit Europa. Gucci betekent is van een speelt met ons, zegt Bill Benny. En hij kan maar één reden bedenken waarom. Die hele gucci ver is bedacht om het beeld neer te zetten... dat de Russen betrokken zijn bij de hek van de Democraten. En dat het de Russen zijn die de DNC-mails aan WikiLeaks hebben gegeven. Want daar is op geen enkele andere plek bewijs voor gevonden. Het is een attempt om te fabriceren om te laten zien dat de Russen betrokken waren. Dat is alles. U luistert naar Argos. Twee voormalig medewerkers van de inlichtingendienst NSE... zetten vraagtekens bij het officiële verhaal over de Russische hek van de Democratische Partij... Heeft hackersgroep Fancy Bear echt tienduizenden e-mails gestolen en die aan Wikileaks gegeven? Zelfs Barack Obama is daar niet zo zeker van, zegt hij tijdens zijn laatste persconferentie als president. With respect to Wikileaks, de conclusions of the intelligence community with respect to the Russian hacking were not conclusive as to whether WikiLeaks was witting or not in being the conduit through which uh, we heard about uh, the DNC e-mails that were leaked. Obama heeft de supergeheime onderliggende stukken bij het rapport van de CIA, de NSE en de FBI gelezen. Daarin zit dus ook geen eenduidig bewijs dat de Russen de mails aan Wikileaks hebben gegeven. Hoe dieper we in het officiële verhaal duiken, hoe meer tegenstrijdigheden we tegenkomen. En het verhaal dat de Russen achter alles zitten, komt allerlei partijen wel heel erg goed uit. De democraten kunnen de Russische hackers de schuld geven van de verloren verkiezingen. Cybersecurity bedrijf CrowdStrike maakt naam als bestrijder van de angstaanjagende Cozy Bear en Fancy Bear. En Trump en Wikileaks worden weggezet als collaborateurs. Dit is toch wel vreemd hoor. Want ik. Ik heb nu alles wat we hebben verzameld is dus onder elkaar gezet. In een soort timeline. Mm -hmm. Dan gaat er niet alweer over die ingewikkelde codes. Nee. Maar het heeft er wel mee te maken. Want kijk, um, op 29 april hadden de Democraten een spoedmeeting. Nou, dat was ontdekt dat ze waren gehackt. Mm -hmm. Ja, dat weet ik nog. Met de top van de partij echt. En het advocatenkantoor erbij zelfs. Ja, en dan zie je hier dus dat het toch nog een paar dagen duurt. Voor ze crowdstrike inschakelen. Maar wat we in ieder geval zeker weten is dat ze op 5 mei dat CrowdStrike dan hun geavanceerde antivirusplatform installeert, Falcon. Nou ja. Nou, en, en binnen een dag hebben ze dan zelfs al ontdekt... dat Cozy Beer en Fancy Beer binnen waren geweest. Ja, Falcon is echt wel heel, heel goed, zeggen ze in ieder geval. Die ziet alles wat er op de servers gebeurt. En de Democraten hadden ook nog 24-7 Overwatch ingeschakeld. Nou ja, 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht. Ja, met extra toezicht en analyse zorgt Overwatch dat bedreigingen niet worden gemist... en worden mega-inbraken voorkomen. Deze service wordt geboden door een elite-team van beveiligingsexperts... die proactief jagen, onderzoeken en adviseren... over bedreigende activiteiten in uw omgeving. Kijk, dan eens hier, bij die gelekte e-mails. Die zijn gepubliceerd door Wikileaks. Nou, die lopen door tot 25 mei. Ja, dus Velken het Overwatch ingeschakeld, ziet alles wat er gebeurt. Dus die mails die zijn gelekt, terwijl Crowdstrike meekijkt. Ja, twintig dagen lang. En dan dus niet één mail, maar meer dan 10.000 e-mails. Nou, daar is goed toezicht dan. Als we onze timeline voorleggen aan Ricky Gevers van Red Sox... zegt hij dat een beveiligingsbedrijf het systeem soms even open laat staan... om te bestuderen wat de hackers precies aan het doen zijn. Dat zou een verklaring kunnen zijn... Waarom de malware van Fancybeer zo laat is aangemaakt? Uh, maar 20 dagen, dat kan je gewoon echt wel behoorlijk lang noemen. Als jij vanaf het begin zo al weet dat mogelijk een Russische partij daar binnen zit. Als je dan 20 dagen lang het systeem open laat staan, dan denk ik niet dat je de juiste beslissing hebt gemaakt in ieder geval. We vragen gevers ook of CrowdStrike het moet hebben gezien dat er e-mails zijn weggesluist. Als je goed strak op het netwerk zit, dus weet wat er echt daadwerkelijk gebeurt op het netwerk, dan moet je dat kunnen zien inderdaad. Op het moment dat je dus een monitoren bent over de shoulder meekijkt wat die hackers allemaal doen. En je ziet dat ze e-mails wegsluizen, gevoelige e-mails, want je bent een politieke partij. Is het dan logisch dat je dat nog twintig dagen door laat gaan? Nee, zeker niet. Als je ziet dat die e-mails naar buiten toe gaan... en je weet dat zeker zeg maar, op dat moment... Uh, dan is er geen enkele reden eigenlijk om dat door te laten gaan. We leggen onze bevindingen ook voor aan Oscar Kuro... digitaal beveiligingsspecialist bij KPN. Als ik alle bewijzen naast elkaar leg... kan ik niet aannemelijk maken dat het deze nation state actor is geweest... die ervoor gezorgd heeft dat deze informatie bij Wikileaks is uitgekomen. Kuro wil niet naar Rusland of specifieke hackersgroepen wijzen... Daarom zegt hij Nation State Actor in plaats van Fancy bear. Maar ook hij verbaast zich over het gebrek aan informatie over de vermeende hek. En over de vreemde tijdlijn. Dat maakt het een hele bijzondere situatie. Is het daadwerkelijk wel deze Nation State Actor geweest? Dat kunnen we helaas nu niet aantonen. Omdat de hoeveelheid informatie gewoon niet sluitend is. Het is niet diepgaand genoeg. En er zijn nog vele andere mogelijkheden om informatie van binnen deze partij naar buiten te brengen. Laten we het nog even hebben over de mails die gepubliceerd zijn op Wikileaks. Ze komen uit de mailboxen van zeven medewerkers van de Democratische Partij. De communicatiedirecteur, een adviseur en vijf mensen uit de financiële hoek. Fancy Beer heeft tientallen phishingmails verstuurd naar Democraten, Mailtjes die erop gericht zijn om wachtwoorden van mailaccounts in handen te krijgen... Dit wordt door verschillende media- en cybersecuritybedrijven... gepresenteerd als de link tussen Fancy Bear en de door Wikileaks gepubliceerde mails. We hebben achterhaald naar welke DNC-mailadressen Fancy Bear zo'n link heeft verstuurd. Hoe we aan die informatie komen kunnen we niet melden, maar de conclusie wel. Geen van de personen van wie de mailbox is gelekt op Wikileaks zit ertussen. En ook geen anderen die toegang zouden kunnen hebben tot hun mailboxen... zoals assistenten of secretaresses. We kunnen dit ook weer doodnuanceren. door allerlei manieren te bedenken waarop het toch nog Fancy Bear zou kunnen zijn. Maar punt is: we hebben nu al het beschikbare technische bewijs onderzocht. en daar zit geen enkel bewijs tussen. dat Fancy Bear deze e-mails heeft buitgemaakt voor Wikileaks. Waar zouden we nu nog kunnen zoeken? De DNC heeft alle antwoorden zij zeggen dat het de Russen zijn, dus dan zijn we nu toch gewoon klaar met dit verhaal. Zij zeggen inderdaad dat het deze partij is, waarvan ik uh, uiteindelijk steeds maar niet sluitend kan krijgen. Of zij het dus inderdaad dat het werkelijk zijn geweest. Dus als je dus inderdaad in een uh, onderzoek als deze dus informatie niet transparant maakt... dat zorgt ervoor dat er steeds meer vragen blijven komen op dit hele thema. En dat het inderdaad er nooit goed afgerond uh, geheel kan worden. De Democraten geven geen antwoord op onze vragen. Ze reageren niet eens, zelfs niet als we hun advocatenbureau benaderen. CrowdStrike geeft ook geen antwoorden meer. En Gucci Vertu, die lijkt van de aardbodem verdwenen. We bellen de FBI. Daar kunnen ze ook niet in detail treden, want het grote Rusland-onderzoek loopt nog. Hallo, oh, hallo. Come in. Yes. Sorry, we zijn een late. Hey, hey. We zijn weer terug bij NEC-klokkenluiders Bill Binney en Kirk Wiebi. Ook aan hen leggen we alle scenario's voor. En zo zijn we weer terug bij waar dit verhaal begon. Want hoe het ook gegaan mogen zijn, in alle gevallen had de NEC het spoor moeten kunnen volgen, zegt Wiebe. The truth of the matter is: you either have data or you don't have data so you can't be a little bit sure it's like saying you're a little bit pregnant you know how do you do that <laughs> <coughs> daarom blijven we bij de aan de bel trekken people from NSA and primarily were involved in putting together a memo that said uh, this entire business about hacking uh, by the russians is basically a fabrication de vipscoop van binni en FBI onderdeel zijn hebben eerder ook zo'n waarschuwing gegeven ja uh, yeah. In 2003 hebben jullie ook een memo geschreven, omdat jullie je zorgen maakten dat er geen bewijs was van de massa-vernietigingswapens in Irak. That's correct, and it's in the web, if you want to read it. And what did happen at that time? Uh, well, they ignored it, right? Because uh, they wanted a war. Wars are profitable, lots of money in wars, and so they went off and had a war and killed a couple hundred thousand people on a false basis. But now they don't want the war with Russia. No, but they want a cold war. That's gonna cost a few trillions of dollars. And that's what they really want. More money for weapons, for all kinds of military, industrial complex and intelligence complex activities. That's the whole point of it. Door de publicaties op Wikileaks wordt de hek een oorlogsdaad genoemd. Als er echt sprake is van een oorlogsdaad, dan is het normaal dat er bewijs wordt vrijgegeven, zegt Benny. Hij blijft maar voorbeelden opnoemen. eindigend bij de luchtfoto's van kernraketten op Cuba in de vorige Koude Oorlog. Dat was making it very clear if you're an act of war or anything like it, here's the evidence. We are not giving you our assessment, our guess, our story. We'd like you to believe. Here is the evidence, and it speaks for itself. That's the way reporting should be. This is a disgrace for the intelligence community to put out a piece of crap like this. <laughs> Argels onder oud-spionnen. U hoorde een reportage van Sanne Terling en Huub Jaspers. Techniek Alfred Koster. En aan het onderzoek werkte ook mee Sophie Blok... Valentijn Flik en Telt van Huikelom. Hier aan de grote tafel in het radiohuis... nog steeds Sanne Terling en Huub Jaspers. Ja, Huub, jullie zeiden met deze reportage twijfel... aan de beschuldigingen aan, aan het adres van Rusland. Ja. Maar nu zag ik in de VPRO-gids net een aankondiging... van een tv-documentaire aanstaande maandag op NPO 2... Die gaat over digitale aanvallen die de Russen wel hebben uitgevoerd. Ja. Zien ze daar spoken bij de tv? Nee hoor. Dat is een documentaire van onze collega's. Jacob van en Luc Mulder. Um, we hebben uitgebreid met ze gesproken. Uh, om te vertellen wat wij aan het doen zijn. Wat zij aan het doen zijn. Ja dat zijn gewoon twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan. De, zij laten zien wat de Russen allemaal uh, uitspoken. Digitaal. Uh, we weten ook dat Rusland uh, op allerlei terreinen desinformatiecampagnes doet. Probeert natuurlijk ook invloed uit te oefenen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat alles wat de Russen in de schoenen geschoven wordt, dat dat klopt. Nee, want we hadden het daarnet al over de scoop van de Volkskrant en Nieuwsuur een tijdje geleden. Dat de IVD zelf heeft gezien dat de Russen bezig waren de democraten te hacken in de Verenigde Staten. Ik vond het nogal overtuigend. Um, ik wil er een kleine kanttekening bij maken. Het hele verhaal was echt uitsluitend gebaseerd op anonieme bronnen. En we hebben ook uh, gesproken met, met een van de twee journalisten die dat gemaakt hebben. Ilko Bos van Rosenthal. Hè, dat hoor je straks in het documenteren. Hij heeft ja. ons ook verteld dat zij zelf niet bewijs gezien hebben. He, zij geven dus weer wat mensen hem verteld hebben. Um, ik vind het ook een beetje problematisch... dat je niet precies in het verhaal kunt zien... welke informatie van welke bron komt. Um, maar goed, laten we zeggen dat dat klopt... wat zij geschreven hebben. Dan gaat hun verhaal eigenlijk over die andere beer. Hè? Dus niet over die fancy beer. Die die... Ah ja, het is ook een beer. Het is ook een beer, het is cozy beer... Um, dat is spionage, natuurlijk, dat is spannend. Natuurlijk uh, doen de Russen dat, maar het verhaal toont ook... Nederland doet het ook, hè, want het was de AIVD die weer koosiebeer gehackt had. Hè, dus dat inlichtingendiensten elkaar over en weer hacken en bespioneren... Zo zijn ze nou helemaal. Ja, dat, dat, dat weten we. Natuurlijk is het spannend en is het goed om dat te weten te komen. Maar waar wij het hier in dit verhaal over hadden, was natuurlijk toch heel iets anders. Namelijk, je, je hebt die informatie en dan ineens gooi je die allemaal naar buiten via Wikileaks. En dat, is een, een, ja, dat, dat hebben wij anders af. Andere methode. Uh, Sanne, er zijn ook andere mails van de democraten uitgelekt... naar WikiLeaks dan waar dit over ging. De zogeheten Podesta-mails, genoemd naar John Podesta, belangrijke democraat. Daar was toch wel een directe link met Rusland? Um, dat is in ieder geval... Daar hebben we ook geen bewijs van gevonden. Maar het is wel uh, aannemelijker. De, de, de hacks, zowel van de dnc mails als van John Podesta... worden toegeschreven allebei aan Fancybeer... Um, en we weten dat Fancy Bear dus niet degene van die DNC-e-mails um, heeft getarget met phishing-mails op hun DNC-mailadres. Maar er is wel zo'n phishing-mailtje naar John Podesta gestuurd. John Podesta heeft daar ook op geklikt. Um, het mailtje is ook terug te vinden trouwens in die Wikileaks database. Dus het is ook heel duidelijk te zien. En hij, dat mailtje is verstuurd op 19 maart. En de e-mails die zijn gelekt op Wikileaks... die dopen door tot 21 maart. Dus je ziet ook heel duidelijk dat die mailbox van Podesta... is geleegd vlak nadat hij dat phishing-mailtje ontving. Een deel van jullie verhaal is gebaseerd op die twee uh, klokkenluiders... waarmee jullie pompoentaart aten in Amsterdam, Binnie en Wiebi. Uh, wat zijn dat eigenlijk voor mannen, Sanne? En wat doen ze in Amsterdam? Uh, nee, je hoorde in de reportage natuurlijk al heel duidelijk dat er twee oud-NEC-medewerkers um, zijn. Zijn inmiddels gepensioneerd, zijn in de 70. Zij zijn bij de NEC weggegaan na 9-11, omdat zij um, bezwaar hadden tegen het grootschalig tappen wat toen werd opgezet. Ook van Amerikaanse burgers. En dat hadden zij omdat uh, Binnie betrokken was bij het ontwikkelen van software, uh, ThinThread. Waarmee je niet iedereen hoefde af te tappen, maar um, tegelijkertijd ook kon selecteren. Terwijl je tapte, dus select while you collect, wat veel minder privacy schenning is. Uh, en dat voerde de NEC niet door, want die dacht, ja, als we alles kunnen verzamelen, dan hebben we liever alles. Um, nou, met die kennis uh, die zij hebben, dus uh, dat je grootschalig data-analyse kunt doen... en tegelijkertijd privacy kunt beschermen en die data goed kunt beveiligen... zijn ze nu aan het kijken of ze dat toch nog hier um, in Nederland onder de aandacht kunnen brengen. Dus ze hebben hier in Nederland een, uh, een bedrijfje zijn ze aan het opzetten. Om Worden dat te doen. ze serieus genomen in Amerika zelf? Um, dat wisselt heel erg. Ze zijn, eerst werden ze wel enorm serieus genomen, ook hier in Europa trouwens. Ze hebben getuige bij de Bundestag, um, bij de House of Lords... Um, en nu zie je, omdat dit Russia gate verhaal um, door ja, bijvoorbeeld de New York Times of andere, woorden heel moe van. Dus nu zie je dat ze juist um, door Fox News heel serieus de worden zijn. aan de andere idee. kant, ja. Omdat ze, en daar gaan ze zelf heen, omdat ze bij de mainstream media, linkse media, um, niet gehoord worden over dit verhaal. Hup, waarom hebben jullie dit verhaal gemaakt? En als je niet helemaal kunt bewijzen dat het toch niet de Russen waren, werk je dan geen andere complottheorie in de hand, maar dan nu over de Amerikanen? Ja, er zijn eigenlijk twee vragen. Waarom hebben we het gemaakt? Wij vinden dat wij er zijn om de macht te controleren... als de dreiging van de Russen gebruikt wordt... Hè, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld meer bevoegdheden voor inlichtingendiensten. Bijvoorbeeld een nieuwe, een nieuwe wet op de inlichtingendiensten dan vind ik het onze taak om te onderzoeken of de onderbouwing daarvan of dat klopt. Dat is heel simpel. En die complottheorieën, dat klopt. Je ziet ook hier in dit verhaal enorme complottheorieën. Maar die worden juist eigenlijk gevoed door de tegenstrijdigheden en de leemtes... in het officiële verhaal. Dus als, als, als er in het officiële verhaal iets niet klopt... dan worden die elementen gebruikt door critici weer... om enorme complotten op te zetten. En ik vind dat het juist onze taak is... om te proberen zo dicht mogelijk gewoon bij de feiten te blijven. Je Stop. ziet trouwens dat het verhaal van, van Binnie en Wiebi... dat dat ook uh, gebruikt wordt weer door complotdenkers. Dus dat het feit dat zij kanttekeningen uh, zetten... Ja, want bij Fox zitten veel uh, complotdenkers, kan ik je verzekeren. Ja, en hun verhaal wordt dus ook steeds groter gemaakt... alsof zij al meteen zouden zeggen... er is iemand geweest die een USB-stick heeft ingeplucht. Je, je ziet ook dat, dat um, ook gewoon kritische kanttekeningen... helemaal worden uitvergroot in dit verhaal. Ik snak na deze reportage naar meer bewijzen. Komen die nog? We hebben een stuk nu geplaatst op de website... met in ieder geval wat meer uitleg over wat we technisch hebben gedaan. En wij zullen ook onze timeline en delen van het onderzoek nog gaan online zetten. En wie weet helpt dat om anderen die misschien, meer, die misschien meer weten, die details hebben... ons die nog te geven. Wie weet zijn er nog meer uh, binnies en uh, wiebies in Amsterdam. Dat zou kunnen. Met pompoentijd. Dank jullie wel. Hubjaspers Jaspers en Sanne Terlinge. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer natuurlijk. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. Straks radar met onder meer als Toe Fly... Wie je een dag te laat naar de Dominicaanse Republiek vervoert. Heb je dan recht op compensatie? Toe Fly reageert. Goed weekend.